Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel heeft Europeanen opgeroepen het lot in eigen hand te nemen. Op een campagnebijeenkomst in München zei ze dat de tijden waarin we ons volledig op anderen konden verlaten voorbij zijn. Ze voegde daaraan toe dat ze dat zelf in de afgelopen dagen heeft ervaren. Daarmee verwezen naar de ontmoetingen met president Trump. Ze noemde eerder de gesprekken met hem over het klimaatverdrag van Parijs heel moeilijk, om niet te zeggen zeer onbevredigend. In Manchester is weer iemand opgepakt in verband met de aanslag in een concertzaal begin deze week. Het gaat om een 25-jarige man die volgens de Britten verdacht wordt van misdaden in strijd met de wet tegen terrorisme. Hij is de 14e verdachte die is aangehouden in Groot-Brittannië. Twaalf daarvan zitten nog vast. De ruim een etmaal nadat er brand uitbrak bij een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam-West is het vuur nog steeds niet gedoofd. Inmiddels is de wind gedraaid en is de stank in grote delen van de stad te ruiken. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren dicht te houden. Ook al is het vuur nog steeds niet helemaal geblust, de brandweerlieden zijn vertrokken. Het afvalverwerkingsbedrijf heeft de blustaken overgenomen. Op de slotdag van het 70ste filmfestival van Cannes heeft de film The Square van de Zweedse regisseur Ruben Uslund de Gouden Palm gekregen. Dat is de belangrijkste prijs van het festival. The Square is een satirische film over een pretentieuze museumdirecteur die wordt overvallen... Het is de eerste Gouden Palm voor Zweden. Verder kreeg Joachim Phoenix de prijs voor beste acteur. Diana Kruger werd verkozen tot de beste actrice. Het weer op de meeste plekken is het zacht. Lokaal kan een onweersbui voorkomen. De minima liggen vannacht rond de 11 graden. Morgen wordt het broeierig warm met 27 tot 33 graden. Na het begin van de avond kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort! Zandvoort?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 Ja. In het gebied waar we wonen. We hebben een ontzettend ja. leuk huisje. En ik woon er samen met Frida. Met mijn vrouw. Ja. Ik heb drie mooie, mooie dochters. En allemaal het huis uit. Ja. De oudste is getrouwd. Hij heeft twee kinderen. Ja. En uh, ja, we zijn gelukkige mensen. We zijn echt gezegend door God. Ja, geweldig. Ja. Dat, is een, dat is een mooi verhaal. En jullie zijn opa en oma dus ook nog. We zijn opa en oma. En leuk allemaal. En, uh, ja, en vrijdags ja. mag ik altijd... Uh, Oppassen elke vrijdag met oh, mijn kleinkinderen. Ja. Hoe oud zijn Ivan je? is 4,5. Oh. En Loos is anderhalf jaar oud. Ja, wat leuk. Een jongen en meisje. Echt? Ja, ja, ja. Nou, dat is wel bijzonder. Dat is een koningswens, zeggen ze. Dat is een koningswens, inderdaad. Ja, ja. ja. <laughs>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 de eerste tijd van evangelisatie was bij de ripperdak In de tijd dat daar asielzoekers zaten. Samen met Kees Hulsbergen en met, uh, met Leen. Dat was ook van, al jaren geleden. Jaren he? geleden, ja. Leen van Sloten, ik denk dat het 20 jaar ja, geleden ja. is...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 de la vida es calma y yo no anhelaré más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 En de la gente me está diciendo, me está vendiendo cosas, por favor, pues, amigo mío, invítame, amigo mío, man. mis cosas, amigo mío, bésame, amigo mío, llévame, amigo mío, invítame, amigo mío, ben mis cosas, amigo mío, bésame, amigo mío, llévame, llévame, La calma, no no. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más ¡Olé! Donde la vida es calma, yo no anhelaré más Donde la vida es calma, yo no anhelaré más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 your mercy is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 In Zandvoort zijn er een viertal. En dan zullen wij daar ook weer uh, meedraaien met het team van uh, Henny en Stefan. En dan mogen we daar ook weer met uh, de station staan. Met, met, uh, met, met, met een, ja, een, een, een team met, met verwachting dat God ook de komende zomer grote wonderen gaat doen. Mensen wil genezen van...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 En uh, ja, ik wil nog even voor de luisteraars ook zeggen, de data van deze markten, dat is uh, komende 7 mei, dat is dus ook op een zondag, zondag 11 juni, zondag 16 juli...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 as before